Het internationaal klimaatcentrum GCA in Rotterdam kampt jarenlang met een verziekte werksfeer, blijkt uit onderzoek van de NOS. Mensen die er hebben gewerkt getuigen van geschreeuw en publieke vernedering. Het klimaatcentrum ontkent dat de werkcultuur er zo slecht is. Het centrum zit sinds 2017 in Nederland en adviseert landen hoe ze zich aan kunnen passen aan klimaatverandering.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 Denk maar niet aan die vredeswensen wensen, meneer de president. Slaap Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 oh, tot We gaan uh, weer beginnen, en politiek, we gaan naar de tweede uur doen. Het is inmiddels uh, 5 oh, over 11. Want we hebben nog een hele uur van Goedemorgen Zandvoort uh, ja. gegaan. En Rob, uh, wat krijgen ja. we allemaal nog? We, in, gaan, dit, uh, we gaan zo uh, naar een uh, reportage luisteren die... Uh,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 Degene is die hier niet begraven, Aha. maar elders. Dus het was op zichzelf een hele indrukwekkende ja. bijeenkomst. Nou ja, daar gaan we nu naar luisteren. Absoluut. En wat ik, wat ik nog even wil zeggen had... ...al die vrijwilligers. Die, ik, ja, geweldig. ja, geweldig. Fantastisch. Mijn groot, ja. grote compliment. Ik denk dat we daar als uh, inwoners heel erg... zijn. Dat Ben ik helemaal met een je eens. Op, nou ja, het is een prachtige begraafplaats. Absoluut. Noord, Noorderduin. Ja. Nou, we gaan horen van Carine wat er allemaal gisteravond ja, is benieuwd. gebeurd. Uh, laat maar horen, uh, Marja.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 Ja, als je het nu zou zien, zou je echt denken van wauw, zo prachtig. En het zal de negende keer. Ik ga afsluiten nu. Maar het is een heel mooi initiatief. Ik sta hier nu bij Nel Kerkman, een van de initiatiefnemers... van deze prachtige lichtjesavond...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 Met Christine, en met Christine Kemp. En we zijn, Joop Jansen was er toen ook bij, bij de eerste keer. Ja, we zijn van een begraafplaatscommissie, dus dat... En waar is, kom je op het idee om een lichtjesavond te doen? Omdat het ook in de regio, dus alle begraafplaatsen hadden dat eigenlijk. alleen Lees Zandvoort niet. En toen zeiden wij, ja, dat moet ook hier gewoon... En ja, het is gewoon zo mooi. Ja. Okay. Het geeft een stukje verbinding met elkaar. De mensen, de namen worden opgenoemd. En ja, het is gewoon mooi. Ja, het geeft ook een soort, er heerst een soort rust ook hier: ja. een serene rust. Ja, klopt. En overal waar je loopt, hoe donker het paadje ook is, zie je toch weer een kaarsje flakkeren. Dus het lijkt wel of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 And pieces so strong, why are the pieces of love that don't belong?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 The truth, y'all Come on, I want the love, y'all people, dying Children hurt, pain, and crying When you practice what you preach And what you turn the other cheek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 We had no cameras to shoot the landscape, we passed the hash pipe and quit our doorstay. We'll I'm Uh, het is inmiddels vier minuten voor half twaalf en we gaan door met uh, Goedemorgen Zandvoort. We hebben het twee uh, mooie plaatjes gehad. Ja. Uh, wat hebben we nou... Black Eyed Peas. Black Eyed ice, ice Peas. Black Eyed Peas. IT of I-T? Where <laughs> did the love go? En dit was Billy jo I, uh, Joel mm. met uh, Good Night, Saigon. Ja, prachtig ja. nummer ook. Super well, Super. Dankjewel. Oké, okay, we gaan ons programma weer uh, hervatten. We hebben nog, als het goed is, twee onderwerpen staan. Ja. Ons uh, waar gaan we nu naar luisteren? We gaan nu naar een, een reportage luisteren van de informatiebijeenkomst in het hotel over het, de ontwikkeling van het Badhuisplein. Ja, hotel op Badhuisplein. Daar gisteren, waren we met z'n We waren er gisterochtend bij, inderdaad, ja. bij de haven van Zandvoort. Wat, ja. wat vond je daarvan? Uh... Uh, het begon mooi. Ja. En het eindigde een beetje... Uh, rommelig. Rommelig, zeggen. laten we ja. dat zomaar zeggen. Ja, er was iemand die nog over zichtlijnen, maar hij kon ja. niet precies uitleggen welke nee, zichtlijnen er nou de, waren. De, de, de halve zaal, of dat laat ik zo zeggen, de hele zaal begreep hem eigenlijk Nee, goed, maar er liepen de, ook mensen weg. En, uh, en dat was heel jammer. Ja, dat was jammer, ja. Dat was heel jammer. Ik zag later dat er nog wel uh, met de organisatoren één op één kon worden gesproken. Ja. Klopt, nou ja, dat heb ik dus ook gedaan met uh, de uh, architecten. Ja, heel goed heel. had, leuk. En uh, dat is... Uh,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 Met de wind en de noem maar op zouttoestanden? Nee, om al die bewoners een beetje de neus de oh, uh, kant op te krijgen. Ja, ja. Mensen is het het meest ingewikkeld. Ja, dat geloof ik graag. En uh, dat is ook de reden waarom er 37 jaar niks gebeurt. 100 mensen onder meningen, hè, vaak. Ja, en ik denk, we moeten opletten dat we in Nederland niet te verwend ja. alleen maar eisen stellen en geen oplossingen bedenken. Ja.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 En, en dus ook kan verblijven bij slecht weer. Nee. Ja. Doorheen kan lopen. Uh, en daarnaast uh, kun je er ontbijten, lunchen, ja. borrelen, ja. Uh, avondeten. Uh, salon, uh, Juice. Miljarden, ja. uh, ja. uh, fitnessen, zwemmen. Je kan alles doen. Eisen he, ja. bovenop het dak. Ja, van alles. Oké, laatste vraag. Uh, uh, het gaat er ook om wie zo'n hotel wil gaan exploiteren. Ja. Uh, zijn, is daar belangstelling ja, voor? Daar is heel veel belangstelling voor. Ja? Maar ook voor grotere partijen?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 Het segment familiehotel, die minder op zijn plek is dan echt een grand hotel, echt een groot hotel. Uh, wat betekent dat de kamerprijzen in het laagseizoen heel schappelijk zijn, ja. maar in het hoogseizoen best wel duur zijn. Ja, we hebben natuurlijk in Stomvoort ook gewoon de bed and breakfast nodig, hè? Uh, ja. lijkt mij. Ja. En, en wat kleinere hotels uh, ook niet betaalbaar zijn. Hè? Dus ja. Je gaat hier geen uh, 80 euro voor een kamer betalen waarschijnlijk. Dat uh, wordt meer uh, richting 200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 Dus dat zou minder kunnen. Ja, ja en participatie. <laughs> ja, participatie. Ja, ja, dat is een gekke Nou ja, het is wel ja. goed dat sommigen over mee kunnen praten. Er werd uh, weinig geparticipeerd. Er waren mensen vrij tevreden. Tegenwoordig wordt er heel veel geparticipeerd. Ja, zijn ze ontevreden. En mensen zijn alleen maar tevreden. Ja, ja, dat is waar. Ja. Dus de vraag is soms ook: uh, ja, moet je de vraag stellen? Ja. ja, dat is waar. Ik weet zo heel veel in de komende tijd. En ook dan. Maar wij ook... vinden uh, dit een ongelooflijk uh, mooie uitdaging om hier dit hotel ja, te Ja, ik kan het me voorstellen. Ja.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 Uh, ja, je je kende het waarschijnlijk al. Maar. Ja, ik ken het al. Nou, Voor mij kenden heel veel mensen het al. Want uh, er is natuurlijk heel veel veranderd uh, in vergelijking tot de eerste, nieuwe, uh, eerste plannen. Ja, want we hebben hier twee jaar geleden ook gezeten bij de haven. Met die plannen. Ja, ja. Daar is weinig in veranderd. Weinig in veranderd. Uh, wel een goede uitleg gegeven van uh, wat is nou het idee erachter. Uh, de zichtlijnen kwamen nog zeker even naar voren van wat is daar nou nu mee gebeurd: zogenaamde setback. Hè? Dus De rode ja. de, de lijn zeg maar, voor het onderste gedeelte, de eerste twee etages, iets naar achteren gelegd, zodat je meer een ruimtelijk effect krijgt. Uh, nou, dat is nog even een keer goed ondersteund. En uh, ja, ik denk dat het uh, een goede stap is. Uh, ja. En deze is ook nog gezegd: van, er komt nog een hiervan tweede. ...ochtend, middag, avond om ja, ja. nog een keer dat te vertellen. Ja, wat de, de architect ook zei... ...is dat het niet slecht zou zijn wanneer je bijvoorbeeld een hotel al gaat ontwikkelen... ...en, en eventueel gaat bouwen... ...en dat, dat niet alles integraal bij elkaar komt. Hoe sta jij erin? Ja, we hebben het... ...of de raad heeft het eerder dit jaar op 25 februari het zogenaamde stedenbekundig plan vastgesteld. Ja, dat klopt. Ja. Dat is integraal, dus dat is het hele gebied...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 Uh, maar ook daar zijn we druk mee bezig. Omdat, ja, uh, ja. Ook, uh, maar dat hotel zou al gebouwd kunnen worden zonder dat ja. het... Uh, uh, hoe heet het? Uh, Holle Casino plat gaat. Ja, dat, ja. dat klopt? Dat, dat kl klopt, ja. Oké, okay, ja, dus uh, wanneer gaat het plat eigenlijk? Maar er komt eerst nog een hele andere invulling in, hè? Uh, ja, dus... Uh, daar zijn jullie ook mee bezig, hè? Al, Ja, zeker, uh, zeker. We hebben een, een, een uitvraag gedaan van ja. aan iedereen eigenlijk. Van als je een goed idee hebt bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat het een aanvoeling moet zijn op het aanbod in Zandvoort. Nou, uh, zeg maar, wat, wat komt erin? Dat gaan we nog uh, beslissen, <laughs> Hans. Uh, en de... Nou ja, de hele procedure van vergunning aanvragen, oh, ja. de berekeningen, je moet ook allemaal zo'n mini plan voor maken. Uh, nou, dat gaat enige tijd overheen. Ja. En in die tijd die er overheen gaat, gaan we gebruiken voor een tijdelijke invulling. Ja, nou. Want het is zon om het licht, laatst. Nee, dat is waar, dat is waar. Uh, nou, als laatste, ik denk dat ik namens heel veel zon voor de spreek, wanneer ik zeg, laat nou eens iets gebeuren na nou, 38 jaar, hè? want daar zijn ja. we zo lang mee bezig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 So <laughs> <All> they say <laughs> Go! dat, de dat ja. hebben we nou 26 keer gehoord. Ja, dat is maar prima. Maar het helpt niet echt in de wereld. Nee. Toch, denk ik. Joko Ono en John Lennon, ja. legendarische band. De plastic Ono-band. Yeah. Uh, goed, uh, nou ja, we hadden heel graag Ron Brouwer ja. van Laura Hardy Harry even in de lijn gehad. Maar het is toch uh, Hans heeft gebleven. Druk. Ron heeft het gewoon Ja, iedereen heeft het druk. druk. Ja. Uh, Rondje Dorp, maar. het is al uh, uitverkocht uh, om het maar zo ja, even aan te geven. Ja, inderdaad, Er doen zo'n 10 groepen woord, mee. Tien groepen mee, hè? Aan van 10 deelnemers, 100 man, die gaan de kroepen bestormen. Ja. Met allerlei soorten opdrachten en uh, ja. het nodige nat. Van door een hoepel springen tot. Uh... <laughs> We gaan het allemaal meemaken. Ja. Maar in ieder geval. Ja, jij doet mee, hoor ik. ik doe niet mee, Hans, dit keer. Nee, nee, nee. ik kom heb niet je vroeger wel mee ik... Nee, ik kan me niet herinneren dat ik er ooit Want had mee gedaan. Het is ooit door, uh, door, volgens mij, door Ron uh, uh, Brouwer. Brouwer, Brouwer Brouwer ooit Harry. begonnen. Hij uh, heeft het bedacht en ja. heeft hem toen geïntroduceerd. Klopt.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 Uh, voor de HEMA daar. Ja. He, dat is een soort aankomst. Uh... Daar komen ze volgens mij ook aan. Ja, en daar worden ze welke. hopelijk door heel veel enthousiaste standvoorters dus uitbundig ja, zeker. begroet. Dat is toch hartstikke een leuk. Een klein beetje water ga je niet dood. In. Nee, en die nee me zo, ja, toch, de meeste mensen die, die drogen ook uh, snel op. Snel op. Uh, ja, 6329 deelnemers nee, die bij elkaar hebben opgehaald 498.000 ja, het gaat ook euro. nog eens het goede doel. Hè? En 89 cent. Ja. Ja, het goede doel is het hartstichting. Goede zaak. Absoluut. En, uh... Nou ja, Stamford kan zich weer uh, bewijzen als uh, gastvrije gemeente, zullen we maar zeggen. Heel graag zelfs. Ja, dit soort evenementen moet je meer hebben, hè? toch Veel meer, veel meer, veel meer. Jij veel bent ook meer. voor de kleine evenementen. Ik ben zeker voor de kleine evenementen. Ik ben daar ook uh, een van de organisatoren van. Ja, van de ijsbaan, ijsbaan geweest, geweest, of, he, geweest. ijsbaan ja. geweest, uh, ja, en, jaar nu weer, uh, de, en nu de Shanty. De Shanty En dat is heel erg leuk. Met dat een een heel leuk, uh, heel nieuw bestuur. evenement. Hè? Het was een super geslaagd evenement, maar na nu hadden we alles mee, Hans. Het weer, Meer, ja, dat de koren, het was één grote happening. Ja, als het zei van de regen dan is het toch dan minder, hè? alles gaat met regen ja. helaas verloren, ja, maar ja, ja, dit ja. was gewoon heel erg leuk. Ja. En jullie hebben daar ook niet heel veel... Uh, publiciteit aan hoeven geven? Ja, nou, nee, publiciteit bedoel ik niet. Oh, dat uh, doe doe maar, je maar, niet dat, ook. Nee, maar <laughs> ja. met beveiliging en alles. Nee, special, dat nee. Nee, nee, dat was toch al een, een, een, een klein, klein Ja, want ik hoorde jou afgelopen, afgelopen, afgelopen woensdag in de tweede deel van de commissie had je ja. nog een kleine, nou, ik ik zeg aanvaring. Maar toch een lichte discussie met onze bureau. Laten, laten we het op een lichte discussie houden. Ja, ja. wa, meer was het ook niet. Nee, en, het uh, ging over de inzet van BOA's. De BOA's de eisbar, die worden, die ja. worden, inderdaad, ze worden uitgebreid met, met een aantal man. Hoeveel, ja. dat, dat is nog niet, niet bekend. Ook daar heb ik naar gevraagd. Nou, waar, waar ik wel een beetje van schrok Rob. Was ja. dat... Uh,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 Ja, nee, dat is waar. Nou, we lopen bijna tegen 12 uur aan. We hebben twaalf. nog vijf minuten. Ja. Dus we gaan uh, afsluiten met de muziek. En uh, voor ik het vergeet wil ik uh, Marja Koppen heel hard bedanken. Ja, gaan. maar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 meld je aan. Het is een heel makkelijk e-mailadres. Zfm bestuur, Nee, bestu nee, Zfm, nee, uh, nee. Bestuur. Nee. Bestuur. Bestuurapstaartje. Kijk, nu ja, want, hebben want, we want, het nog want, een keer goed, Hans. Uh, Bestuurapstaartje. ZfmSandford.nl. -Zfm Zfm heel, ja, heel goed. Dank je wel. Zoals jij het zegt komen ze nooit meer. Nee, dat is heel slecht. Dank je wel, hartelijk Danken en ook alle luisteraars die geluisterd hebben. Ja. Goed We gaan eruit en een heel goed weekend en we gaan eruit met. En misschien voor de kunnen ja. We kunnen om half twee nog naar de uh, SV Zandvoort. Laat ja, het helpen. En spelen tegen de helderste club uit Den Helder. De H.C.S.C. Uh, okay. Want ze gaan goed hè. Ze, maken ze, gaan, ze, gaan, heel goed. ze gaan heel goed. Dus, dus uh, als het droog is ga ik misschien ook even kijken. Lijkt me wel leuk. Oké, okay, we gaan eruit met muziek. Dank No, me. Tell me that. That.